9 uur onder Duiven-Nederwit met het NOS-journaal. Topman Kleisterlee van Philips is bij zijn afscheid vanavond... benoemd tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau. Minister Verhagen spelde de onderscheiding op... en prees Kleisterlee als een uitzonderlijk leider. Hij wordt gezien als een van de grondleggers... van de sterke handelsrelatie tussen Nederland en Azië. Kleisterlee werkte 37 jaar bij Philips... waarvan de laatste 10 jaar als topman. Hij begint morgen als president commissaris bij Vodafone... Het bestuur van Egon ziet af van de bonus over vorig jaar. De verzekeraar geeft als reden dat de staatssteun nog niet is afbetaald. Bestuursvoorzitter Wijnands zou eigenlijk een bonus van 317.000 euro krijgen. Zijn financiële man nooit gedacht, 233.000. Het gaat om de korte termijnbonus. De Egon-top heeft ook nog recht op een bonus over de langere termijn. Die wordt gemeten over de periode 2010-2012 en wordt het jaar daarop uitgekeerd.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 Hij wordt verhoord door Britse diplomaten... omdat hij jarenlang tot de vertrouwelingen van kolonel Gaddafi behoorde. Kousa was onder meer chef van de geheime dienst. De schotten hopen dat hij meer informatie heeft over de aanslag... en bereid is die te delen. Bij de Lockerbie-aanslag kwamen 270 mensen om het leven. Dan het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog... en minimaal vannacht rond 8 graden. Morgen opnieuw regen en motregen. De middagtemperatuur ligt dan tussen 16 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Voetbalgod Kruif heeft een ware oorlog ontketend in de Amsterdam Arena. Niet de eerste keer dat Kruif een relletje schopt. Je hoort zo Wilfred Genee. Het muziekblad Oor bestaat 40 jaar... en dus komt oprichter Barend Toet met het boek Keihard en Zwingend. Hij sprak met Frank Zappa, David Bowie, Bowie en nog vele andere goden. En Nederland gaat waarschijnlijk meedoen aan het handhaven van de no-fly-zone boven Libië. Hoe luister je naar dat nieuws als je familie nog in dat land woont? Dat vertelt zometeen Jalal Fitouri. Ranking the News. Lucie Kink die zet al het grootste nieuws op een rij. Eh, op 5. Een bijzondere ontdekking in Den Bosch. Een hele stapel skeletten uit de 18e eeuw. Frederik, wat is er aan de hand? Nou, één stap naar voren, Hilde, en ik lig in een diepe kuil. Het is een diepe kuil die is gegraven nu om, om die ontdekking heen. En er is een antropoloog bezig met het bestuderen van al die botten die hier liggen. Nou, je kunt het nog heel goed zien dat het skeletten zijn. Ze liggen allemaal naast elkaar. Sommige lijken op de rug te liggen. Anderen weer op de buik, met het gezicht naar beneden toe. En ze liggen allemaal zo netjes naast, naast elkaar. En er liggen allemaal nog botjes omheen. Dus ja, er valt genoeg te bestuderen. En dat wordt nu ook druk gedaan. De skeletten blijken waarschijnlijk Franse soldaten te zijn. Uh, in die tijd was Den Bosch net veroverd door de Fransen. En er was hier een, een militair hospitaal waren die Franse militairen heen werden vervoerd om te genezen van uh, verwondingen en dat soort zaken. Maar deze zijn niet echt uh, bepaald genezen dus? Nee, in, het was niet een hele goede periode. Er waren allerlei epidemieën in de stad. En het was ook niet echt een goed ziekenhuis blijkbaar. En omdat er veel soldaten doodgingen, werd er gezocht naar een alternatieve plek om die dode mensen te begraven. De nu gevonden skeletten zijn waarschijnlijk ook niet de enige. En dit is nu één kuil, maar ik sluit niet uit dat er nog meerdere kuilen hier op het bastion aanwezig zijn. Oké, okay, nou, uh, de, de, de resten worden onderzocht, Hilde. En uh, we gaan straks nog even vragen van, ja, wat gaat er nou gebeuren met die resten? En wat voor ja, nieuwe informatie zou dit nog kunnen opleveren? Oh, oké, okay, dan, uh, dan, dan wachten we daar even op. <coughs> Momentje. Koffie? Nee, ik heb nog. Hm. Het is een beetje warm. Ja, ik heb, uh, kan, kan het wel hebben. Heb je belasting al gedaan? Ja, het is wel een maar het is gelukt. In april hè, man. is snel terug. Ja, um, ja, volgens mij zijn we er weer. Archeoloog Constans ja. van der Linden is met een uh, borsteltje bezig om die uh, resten uit te graven. Wat voor nieuwe informatie zou dit op kunnen leveren over die tijd? Nou, het ziektebeeld van die uh, skeletten. Uh, waar zijn ze aan overleden? Uh, waar was de gezondheidstoestand echt zo slecht? Kortom, Er valt nog heel veel te ontdekken hier. Ja, zeker weten. Nummer 4. Ken je die mop van de ontpoldering van de Hetwiegerpolder... dat per se moest gebeuren volgens de Zeeuwse Milieufederatie... in het Zeeuwse Landschap? Uh, nou, dat hoeft dus niet meer. Jarenlang pleit u voor ontpoldering van de Hetwiegerpolder. Waarom deze draai? Nou, het Landschap en ZMF hebben je toen besloten... omdat het natuurherstel in de Hetwiegen zoveel weerstand oplevert... bij de Zeeuwen en mensen ook echt een negatieve beleving bij natuur geeft... dat we uiteindelijk gezegd hebben, ja, nu is de maat wel vol... En dus trekken de organisaties de handjes ervan af, want dat is dus beter voor de natuur. We worden eigenlijk zo ongelooflijk gegijzeld door dit dossier en je ziet zoveel negatieve impact. Het pakt zo averechts uit dat je zegt het is beter voor de natuur om kleine stapjes te zetten... Euh, dan dat je inderdaad je door de hetwieger laat... Gijzelen, want dat is juist niet de oplossing. En dat is goed nieuws voor staatssecretaris Bleken. Die zocht naar een mooi compromis waarbij de polder niet wordt teruggegeven aan het water. En het compromis is nu dus een stuk dichterbij gekomen. Op drie dan Koninginnedag. Vandaag werd het programma gepresenteerd in Limburg. Koningin Beatrix gaat daar op visite in die provincie. Uiteraard ging het vandaag uitgebreid over de veiligheid tijdens Koninginnedag. In Limburg worden op 30 april 1300 agenten ingezet. Iets minder dan vorig jaar in Zeeland.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 of dat je gewoon even, om te laten zien wie de baas is, misschien een klein stukje van een vingerkootje afknippers. Of gewoon kleine dingetjes om de angry mob een beetje onder controle te houden. En verder is het in Limburg straks één groot feest. Wat krijgt ze hier te zien? De geschiedenis van Toron wordt uitgebeeld, bijvoorbeeld door levende standbeelden. Een valkenier die doet een optreden. Ja, en Weert. Weert profileert zich onder meer als sportstad en als paardenstad. En ja, koningin Beatrix, dat is een fervent paardenliefhebber, ze rijdt ook heel veel paard. Dus daarmee zal weer zeker bij de koningin hoge ogen gooien. Nou, dat klinkt wel als een day from hell. Ook dit jaar valt Koningin de Dag weer gewoon op 30 april. Dan nummer twee. Gisteren was de nu al beroemde Ajax-persconferentie van het bestuur... inmiddels opgestapt, of in ieder geval, dat gaan ze doen. En daaruit blijkt dat die gezellige en regelmatig uitslaande Johan Kruis zich regelmatig gedraagt als een soort Tony Soprano. Een aantal citaten. Waar halen jullie in godsnaam de moed vandaan... om een oordeel over dit rapport te hebben. Het is slikken of wegwezen, of het wordt een grote vechtpartij. Deze directie bepaalt niet wie er mogen blijven. Anders is het bonje. Deze en anderen moeten eruit en wel morgen. Meteen en niet wachten. Doorpakken is het devies. De medische staf komt aan de beurt. Alles eruit. No more de Nice Guy dus voor meneer Kruif... die blijkbaar in een zielende ruzie is beland met het oud-bestuur. Maar dat soort taal, dat soort taal gebruikt Kruif niet, zegt Kruif. Wij gebruiken dat soort taal niet. Maar wat wel zo is, als wij verstand van een bepaalde materie hebben... dan moet dat gebeuren. Dus in dit geval... Uh... Als iemand zegt, we gaan dat en dat veranderen... zelf als een trainer, dan moet je je eigen helft al opstellen. Ja, en als je dat niet snapt, dan snap je er gewoon niks van. De kopanen van Cruijff zijn Wim Jonk en Dennis Bergkamp... en samen hebben ze een plan. Heel Ajax moet op de schop. Gisteravond presenteerden ze nog eens dat plan en dat ging goed. Het is een, uh, een inhoudelijk voetbalverhaal. En uh, ja, als, als, je dat, uh, als je dat met warmte vertelt, dan wordt het ook ontvangen met warmte. En die Te voelen ze niet allemaal bij Ajax. Het bestuur is dus weg. De jeugdtrainer zit op een schopstoel en Danny Blind, dat is de zondebok. En de supporters zijn ondertussen pissd af. Nee, het heeft niets met de voetbalclub te maken. Uh, als supporters uh, willen wij successen. En uh, wat er nu gebeurt, uh, ja, het is uh, super triest. Uh, je hoort wel eens uh, uh, dat supporters zich misdragen, maar dit is er ook wel een. Ondertussen heeft Kruijf al gemeld dat hij geen voorzitter gaat worden en zijn naam is ondertussen Haas. En nu. Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik heb er niks met de organisatie in de club te maken. Wij zitten niet in de ledenraad en, en hun dat is uh, dus hun, uh, hun, uh, hun probleem. Laten we het zo maar noemen, want ten ik, eerste uh, ik, uh, ga ik er niet over. Want ik mag wel meeluisteren, maar uh, ik heb daar geen enkele, geen enkele stem. Ja. Heeft geen enkele stemmen. Heeft er verder niks meer te maken. Op een dan de situatie in Libië. Een pluspuntje voor de Britten vandaag, nadat de Libische minister van buitenlandse zaken Moussa Koussa overliep en in Engeland aankwam. Moussa Koussa is one of the most senior members of the Gaddafi regime. His resignation shows that Gaddafi's regime, which has already seen significant defections to the opposition, is fragmented under pressure and crumbling from within. Gaddafi must be asking himself. Who will be the next to abandon him? wordt nu ondervraagd, onder meer over de Lockerbie-aanslag in 1988. In Nederland wordt er ondertussen druk gedebatteerd over de deelname van ons land. Nederland doet tot nog toe al mee aan het afdwingen van het wapenembargo. En gaat nu ook meedoen aan die zogeheten no-fly-zone. Dat betekent dat wij helpen afdwingen dat er geen vliegtuigen... Uh, omgevoegd door de lucht gaan. En dat geldt dus met name voor de Libische vliegtuigen. En op dit moment wordt er gedebatteerd over de missie in Libië. Als er nieuws is, dan hoor je dat natuurlijk hier op Radio 1. En dat was het van vandaag. Lukking, dankjewel. De revolutie van Kruif, daar gaan we het nog even verder over hebben. Want zoals elke dag bij Groot Nieuws als dit... duiken we de geschiedenisboeken in. Want dit is absoluut niet de eerste oorlog die Kruif ontketent. Wilfried Genee, die weet er alles van. Presentator van Voetbal International. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat een gedoe, hè? Dat vanavond in mijn kolom met het AD. We zijn met z'n allen wel een beetje klaar geloof ik, dat geruzie. Ja? ja het, is het is ook wel al weer een soort lekker, toch? Je krijgt een kijkje in de keuken die je nog nooit gezien hebt. Nee, maar het begint nu wel vorm aan te nemen. Ik was net een stukje met uh, Arie van Os, die ook zegt dit is de zwarte dag uit de historie van de uh, Ajax, wat er gisteren gebeurd is. Het is nu wel. Uh, dieptepunt is nu wel bereikt denk ik, inderdaad. En dan ah. ook nog te weten dat uh, Johan krijgt het wel eens vaker heeft gedaan, want ruzie, dat kan niet. Kijk, zijn mening doordrukken. Dat kan niet. En daar is je altijd heel goed in geweest. En als je dan niet naar wordt geluisterd, in 1973 mocht hij geen aanvoerder meer zijn. werd Piet keizer gekozen door de rest van de selectie. Toen sloot hij onmiddellijk kort te bellen zijn zaak mee. Ik wil onmiddellijk weg. En binnen de korte keren had hij een contract getekend met Barcelona. Maar de mooiste situatie is, en die was ook nog in beeld gebracht. En toevallig zag ik hem laatste keer terug. En dan kon ik me bijna niet voorstellen dat de NOS had maar twee of drie camera's. dat ze het zo goed konden vastleggen in die tijd. al. Het was 30 november 1980. De wedstrijd is Ajax tegen Twente. de stand is 3-2 in het voordeel van fc Twente. Leo is de trainer. En Johan Kruip is voor even terug op het oude nest, want die is bij Washington Diplomats uitgevoetbald in Amerika. En die mag een beetje meetrainen bij Ajax en is ondertussen een soort van technisch manager. Hij zit op de tribune, ziet bij die 3-2 achterstand dat het niet goed gaat met Ajax, loopt de tribune af en gaat naast Beenhakker op de bank zitten en neemt de regie over van Leo Beenhakker. Prachtige televisie, wat dodelijk voor Leo Beenhakker op dat moment. Maar hoe haal je het in je hoofd? Ik bedoel, als je ergens weg bent of bij een bedrijf weg bent en je gaat ergens anders werken. Je komt weer terug dat je dan denkt, ik ga nu eventjes naast de baas zitten en ik ga even vertellen hoe het moet. Nou ja, zeker kan dat je dat een klein een beetje, beetje in zijn hoofd verplaatsen? Nou ja, goed, ik bedoel, de Kruip is een Ajax en Ajax is Kruip. Dat zie je nu ook weer. Maar het grappigste alles is natuurlijk, hij was een beetje aangesteld als technisch manager om adviezen te geven. Technisch adviseur, hij was niet eens beëdigd, zeg maar. Hij mocht adviezen geven op technisch gebied. En dat neemt Johan dan nogal letterlijk. En die gaat gewoon tijdens zijn wedstrijd adviezen zitten geven. En ja, als trainer was dat natuurlijk op dat moment het meest dodelijke wat je kan overkomen. Maar Het ergste van alles was nog de uitslag. Het vond 3-2 op dat moment voor Twente. Cruijff ging op de bank zitten. Ja, of dat een met het ander te maken heeft, dat zul je nooit helemaal zeker weten. Maar er werd met 5-3 gewonnen in die wedstrijd oh. ook nog eens. Dus ja, dan heeft, dan heeft Cruijff toch weer gelijk op zo'n zo' In het, altijd, in het verleden altijd zo geweest dat hij ook altijd weer zijn gelijk kreeg. Waardoor hij altijd weer kon zeggen. Ja, het, ja, was, het was wel goed, het goed dat ik deed. In 82-83 speelde hij niet zo heel veel meer. We won eigenlijk wel kampioen. En toen zei Tom Harmse, Johan Cruijff is te oud. Hij kan niet meer mee, is uh, gewoon op en over. En, en ja, we denken dat we niet verder moeten met Johan Cruijff. Die werd zo verschrikkelijk kwaad. Die ging onmiddellijk bij Feyenoord spelen. Nou, de aardrijval, Erger kun je het eigenlijk niet aanpakken. Mm -hmm. Ja, hij werd kampioen en ze wonnen de beker. Dus ze pakte de dubbel ook nog het jaar daarna. Dus hij had wel heel vaak zijn gelijk op die manier. En ja. Dat zal nu ook al eens het geval kunnen zijn, want Ajax is sinds 2004 geen kampioen meer geweest. Hij hoeft volgend jaar maar één keer met Ajax kampioen te worden. Iedereen zegt: zie je wel, het effect mm. van Kruif. Nou, had hij zo'n uh, vooraanstaande rol ook bij Barcelona? Durfde hij dat daar ook? Nou, het grappige is: als trainer was hij heel vooraanstaand. Want van de week stond er ook een stukje in het AD. En dat, dat lees je ook wel meer door. De, de, de rol van Kruif is wel minder dominant bij Barcelona dan iedereen denkt. Hij is adviseur geweest van Laporte. Laporte was altijd zijn uh, advocaat. Hij bent het voorzitter van Ajax. En die heeft heel goed opgelet wat Johan Kruif zei. Maar ik heb de indruk dat Johan nu wel iets dominanter aanwezig is bij Ajax... dan hij ooit bij Barcelona is geweest. Daar was hij veel meer op de achtergrond met zijn adviezen. Hij zei hij, je moet Rijkaard nemen als trainer. Bepaalde mensen aanstellen zoals Beggery Stein als technisch directeur. En daar werd meer op de achtergrond naar geluisterd. Hij is nu toch duidelijker aanwezig, denk ik. Terugkijkend naar zijn verleden, met de kennis van nu, hè, zeg je dan heel chic. Um, denk je dat hij uh, op een gegeven moment denkt... ik laat het maar aan iemand anders over? Of gaat hij door tot het einde? Nou ja, hij gaat nu door, maar hij gaat het sowieso aan een ander overlaten. Hij wordt niet uh, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij gaat, gaat geen directiefunctie aannemen. Hij zal de mensen willen neerzetten. En daarom is het aan ene kant jammer voor hem dat van de week Guus Hiddink met uh, Turkije heeft gewonnen tegen Oostenrijk. Want als uh, Guus Hiddink twee wedstrijden zou verliezen, of tenminste al één van de twee, ook tegen België binnenkort, dan zou hij opzeggen bij Turkije. En Johan Kruijs zou het liefste Guus Hiddink daar neer willen zetten als sterke man. Dat is eigenlijk zo'n klein beetje. Dat heeft hij wel eens uh, in een in intieme kring laten vallen. Maar zelf zal hij dat zeker nooit gaan doen. Goed, weten we dat ook weer. Wilfrid Gené, dankjewel. Ja, BNN Today. In de Tweede Kamer mag je niet altijd zeggen wat je wil zeggen. Uh, daar doet zometeen oud-kamerlid Meili Vos een boekje over open. Ja. Eerst Walking in Memphis van Mark Cohn.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 10 feet off a of beer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 Mark Koon walking in Memphis. Jij hebt je, blubberen. je twee blubberen. Mevrouw de voorzitter. Het is donderdag, dus tijd voor politiek. Met onze man in Den Haag, Sywert van Linden. Sievert, goedenavond. Goedenavond Winfried. Ja, dat is mijn weekje dit. Ja. Dinsdagavond minister Hille van Defensie moest door het stof met zijn collega's overigens voor de Tweede Kamer om zich te verantwoorden voor de mislukte evacuatieactie in Libië. Vanavond debatteert de Kamer over de uitbreiding van de missie in Libië. Heb je daar nog nieuws over? Nou ja, waarschijnlijk gaan we wel. De kamer zit een beetje te hakken takken. Geen bommen, wel raketten. We mogen in een oorlogsgebied niks doen. En we gaan toch... Uh, het is een tikkeltje verdrietig en dat zie je aan de kopjes van de Kamerleden. Het boeit je niet zo erg? Het boeit je niet zo erg. Ik zag net een prachtige foto van een Frans Timmermans die zat te Facebook en van Bommel die een beetje zat te sms'en. Mm. En dat is het ook. Uiteindelijk gaan we vanavond gaan we toch met een paar vliegtuigen en we mogen niks behalve een no-fly zone afdwingen. Nou heb jij, een, uh, uh, vandaag kwam je met iets anders, een, uh, een nieuwtje in de luwte van alles eigenlijk. En dat vond je in het blad van de SGP-jongeren. Jij leest ook alles. Mijn favoriete. Nee, dat zijn ontzettend leuke mensen. En toevallig was het met iemand die ik van vroeger ook nog een beetje kende. Um, en die had een interview met Hero Brinkman van de PVV. Mm -hmm. En dat ging een beetje over uh, zijn democratiseringsbewegingen. Waarbij hij zei, nou intern heb ik van alles er doorheen gejas, maar ik mag het niet vertellen. Want uh, dan uh, gaat de media er weer op springen. Maar belangrijker was eigenlijk uh, dat hij zei... Uh, uh, uh, over zijn incident die hij heeft gehad in uh, nieuwsport, Hij zou een barman op zijn neus uh, geslagen hebben. Ik zeg ja. voorlezen, ik heb die man niet geslagen, absoluut niet. Het vervelende is dat ik van de fractie mijn mond moest houden. Geert had natuurlijk gehoopt dat de storm over zou waaien. Vervolgens moest ik door het stof en nadrukkelijk zeggen... dat ik een alcoholprobleem had, maar ik had helemaal geen drankprobleem. Ik ben geen alcoholist. Ik was bang dat ze me de fractie uit zouden gooien. Dus heb ik maar gezegd uh, dat ik een uh, uh, probleem had met drank... als een excuustruc. Dus dat lijkt erop dat hij moest liegen van Geert Wilders... over dat hij een barman een pet op zijn neus geeft... om zichzelf het lijf te redden. Mm -hmm. Nou, en dat is toch wel een beetje raar. Ja, vind je dat heel raar? Ja, dat vind ik wel heel raar. De, het, is, het komt wel vaker voor in Den Haag. En daar moet het maar eens over hebben... dat kamerleden niet in vrijheid kunnen zeggen wat ze willen maar dat je zelf uh, uh, bijna alcoholisme aan moet praten... om je positie in een, uh, in een partij te handhaven. Nou, dat is wel moeilijk, hoor. En we hebben hem uitgenodigd. En natuurlijk, in Rob briefman geeft niet uit. Nee, maar toch, uh, is het ook niet een beetje normaal? Je zit in een team. Je moet je een beetje conformeren aan wat er in je team gebeurt. Ja, natuurlijk. En dat is, uh, dat is in elk team zo. Maar het lijkt in Den Haag de laatste tijd wel dat je... Help alle gebieden altijd maar uh, moet, uh, moet meegeven. Zijn er en, meer voorbeelden? Ja, absoluut. En het is in de PVV ook wel uh, saillant. Want juist Wilders, die zei in 2004... in zijn eigen fractie, toen hij een beetje hommeles had... met uh, onder andere uh, Van Aartsen... Uh, toen hij uh, niet wilde dat Turkije zou toetreden tot Europa. He, ik zal altijd uh, blijven zeggen wat ik ergens van vind. Ik neem het hoog op en ik beraad me op mijn positie. Nou, dan gebeurt in zijn eigen fractie. Ja, en dan, uh, dan draait het om en het, het, het, het komt vaker voor. En het is zelfs bijvoorbeeld in de nacht van Van Tijn, uh, dat was toen, uh, dat klinkt uh, heel ouderwets, maar dat is maar een paar jaar geleden, over uh, uh, of er wel of niet een gekozen burgemeester zou moeten komen. Mm -hmm. uh, gaf Van Tijn opeens vorige maand aan, ja, uh, eigenlijk uh, vond ik het ook wel goed voor, ik had gewoon voor moeten stemmen, maar het was Wouter Bos, hè, Die uh, als minister uh, uh, destijds zei... Nee, sorry, het uh, zat wel in de Tweede Kamer. Hij zat in de Eerste Kamer. Ja, uh, Fontijn, stem het maar af. Uh, laat ja. het er maar op donderen. En hij deed dat zo. Nou, en uh, uh, nog een voorbeeld ook bijvoorbeeld... Janine Hennis Plas, uh, Plasgaard. Van de VVD. Uh, VVD. Een paar weken terug uh, zegt iets over hoofddoekjes. Nou, de eerste reactie, en dat vind ik nou zo jammer is dat uh, dan komt zeg zijn, nou, een verbod op hoofddoekjes achter de gemeente Bali vind ik een goed idee. En het eerste wat er komt uit de fractie is... ja, dit had je in de fractie moeten bespreken. Ja, uh, dit tast de, uh, de portefeuillehouder aan. En dat vind ik zo ontzettend haagskrap op de millimeter. Dat je als Kamerlid nooit een keer maar wat, wat mag vinden. Nooit een keer de kont in, uh, tegen de krip mag gooien. Maar altijd slaat ze in dat lijntje mee Want je zal Vrij toch maar Polen achter achterkijken. Vrij uitspreken. Uh, Doe dat nou eens een keer. Kunnen. Vrij ja. uitspreken. We gaan eens even kijken hoe dat in de praktijk werkt. Uh, Meili Vos, goedenavond. Goedenavond. Afgelopen Vier jaar Kamerlid voor de PvdA. Um, ja. Hoe vaak heb jij gelogen of ben je teruggefloten door de fractie? Nou, gelogen heb ik gelukkig niet hoeven doen, maar wel vaak teruggefloten, ja. Of op, juist allemaal... juist op het juiste moment iets niet zeggen? Op ja, heel vaak iets niet zeggen, ja. Dus, hè, dus er zijn uh, verschillende voorbeelden van... Die, die fractiediscipline heeft natuurlijk wel enig nut. Op het moment stemmen op een partij, en soms op een partijleider, of fractievoorzitter. Maar niet op, op, op allerlei kikkers met allerlei individuele meningjes. Dat is alleen maar, denk ik, aan de orde... Als alle Kamerleden met volkensstemmen gekozen zijn, dat, dat is meestal niet zo. Dus, um, en bij de LPS bijvoorbeeld was er helemaal geen fractiediscipline. Maar die partijen die verkruimelde ongeveer waar je bij stond. Ja, maar dat is ook, natuurlijk wat anders dan jezelf alcoholisme ja. aanpraten. Omdat je de fractiediscipline. Ja, nee, met, met dat, moet die, dat vond ik ook zo belachelijk. In heel is inderdaad die jongen niet geslagen. Er is iets anders gebeurd, wat eigenlijk nog nog, wekk nog wekkender is. Maar omdat het een, een erger probleem... Ik heb liever gewoon iemand die één avond te veel gedronken heeft... omdat dat je een alcoholist in de kamer hebt. Dus, dat snap ik niet. Dat is een heel erg raar verhaal. Dat is ook nog een slechte leugen, bedoel je? Of is het ja, dronkenmanspraat? Nou, dat weet ik niet. Hij, als dat inderdaad Geerts wil voor zijn inzicht was... dan was hij toch wel even zijn politiek inzicht kwijt. Want wie wilde nou een alcoholist is een partij waarvoor je gekozen is. Het was belachelijk. Maar Meilifoss, maar, maar, toch even in het begin van je antwoord... zei je wel even, ja, ik heb soms wel eens op sommige momenten... even iets niet gezegd wat ik misschien wel ja. had willen zeggen. Ik kan me ja. voorstellen, jij bent een uh, principieel mens... en dat zijn, neem ik aan, toch alle mensen die in de Kamer zitten... ik wil niet heel naïef doen, maar toch... je wilt toch voor je principes gaan. Ja, zeker, zeker. Kijk, er is natuurlijk een grens. Je moet het, soms dan, dan uh, slik je gewoon wat in, omdat de meerderheid van de fractie is nergens mee eens... en jij bent dan de enige of de twee anderen die het nergens enige, met, met een bepaald onderwerp niet mee eens is. Nou ja, dan, dan kom je er gewoon met z'n allen uit, want het is echt samen uit, samen thuis. Maar er zijn natuurlijk ook wel zaken die echt zo principieel dan indruisen tegen waar je voor staat. En dat heb ik gelukkig niet, hè, dat het echt gewoon je ziel raakt. Dat heb ik gelukkig nooit hoeven doen, want dat gaat meestal om de zogeheten vrije kwesties, dat het echt ethisch is op de zaken van leven en dood, bijvoorbeeld ook over het donorsysteem. Nou, die, die, die is natuurlijk wel bekend. Ja. Uh, dat, dat was bij de PvdA een ethische kwestie, mocht iedereen zelf uitmaken wat hij wat wat zou stemmen. En daar heb ik dan al de fractie uitvoerig over gehad. Mm -hmm. Maar, kijk, maar, maar bijvoorbeeld andere kwesties, over het Europees referendum, uh, de beveiliging van Ayaan. Nou ja, dat, dat waren dingen waar ik het eigenlijk niet mee eens was met de meer van de fractie. Maar je stemt toch wel mee omdat je het niet gaat winnen en, en, uh... en is, ja maar dat, dat is een realisme. Je, je gaat het niet winnen of is het ook omdat je weet op een ander moment krijg ik me gelijk een keer. Ja, ook dat. Maar wat het natuurlijk ook is, we hadden bijvoorbeeld Paul Coma, dat was ook een heel geliefd, tenminste was een goede vriend van mijn mm -hmm. fractie. Die heeft heel vaak wat wij dan inmiddels uh, noemden, het komaatje gedaan. Dus terwijl de hele fractie ergens voor of tegenstemde, stemde hij anders. En het resultaat en, was? En het resultaat is dan uiteindelijk zeg maar dat je jezelf ook helemaal buiten de groep plaatst. Omdat, ja, dat is toch ook. Uh, ja, je, je, als je elke keer, zeg maar, iets anders doet, mm -hmm. uh, dat is dan het gevaar. Maar gaat misschien dat wel is... met een gerust geweten slapen. Uh, ja, zeker. Maar ook tegelijkertijd, inderdaad, nou, maak je jezelf en de fractie eff uh, minder effectief. En. Uh, en Kijk, dat zijn dan nog zaken die, uh, nou ja, goed, dat moet je individueel een, een afweging wil maken. Maar als het echt om hele principiële zaken gaat, ja, dan moet je dus uiteindelijk voor jezelf kiezen. Ik denk dat we bijvoorbeeld in het CDA jaar, ik en Ad Koppijan, dat vreselijk moeilijk hebben. Ze moeten dus elke keer wel meestemmen en elke keer weer staan zij voor de keuze van ja, ga ik dan nou voor mezelf, voor mijn eigen principes of ga ik dan voor de fractie? En je ziet dat ook zij toch uh, tot nog toe altijd loyaal met de fractie meest. Ja, en is, is dat dan... Dus, het heeft natuurlijk ook te maken, elke scheet die je in Den Haag laat... is tegenwoordig geleid tot een tot uh, een hashtag ja. de deur ja, en het ja, lijkt alsof je ja, eruit ja, gaat. Ja. Maar is het dan het niet wel zo wel dat, wel dat tegenwoordig uh, de voorlichters van de fracties... bijna machtiger zijn dan de Kamerleden zelf? Die bepalen ja, ja, wat het beeld dat, is uh, en je uh, hebt ja. je maar te voegen tegenwoordig? Ja, ne, ja dat, dat, dat vond ik echt het meest die Weet toont. Ik heb heel vaak naar mijn kop moeten houden over ontslagrecht, arbeidsmarkt, pensioenen... Uh, er zijn dingen waar ik veel vanaf wist en waar ik ook bij betrokken was geweest met die vakbond voor uh, freelance flexwerkers. Ja, het resultaat maar ja, was dat je die portefeuille niet eens op... kreeg, toch? Zeg je? Je kreeg die portefeuille niet eens, al zo wel bekomst niet. Nee, nee dat, dat, dat, bij de PvdA was het ook niet zo raar, omdat dat de meest gewilde portefeuille is. Dan moet je echt senior zijn, wil je die krijgen. Dus dat, dat is op zich niet zo raar. Maar, maar je, je wilt dan, dan toch meedenken? Ja, natuurlijk wilde ik meedenken, maar ik wilde daar af en toe ook wel wat over zeggen in de pers. Maar dat mm. werd ook heel vaak gezegd, nee, doe maar niet, want dan gaat de SP weer, of dat is niet goed voor de fractielijn, of de rij we niet uit, of dan ook iets van ja. Weet je, maar dan wil ik het in ieder geval wel over de flexwet hebben, over al die flexwetten. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk, maar dat is nu niet handig. Want als we het daarover gaan hebben, dan moeten ze het ook gelijk over de beslag gaan En dat is een te pijnlijk gevoelig onderwerp. Ik, daar ben ik dus ook zo knet gek van. Het staat allemaal in het boek hoor, wat volgende maand uitkomt. Ja, jij komt met een boekje over, op 25 ja. april en daar staan al jouw belevenissen in het Binnenhof in. Jij, jij zat onder bos, noem ik maar eventjes zo. Was ja. hij de allerergste? Was hij dominant? Nee, nee. Met Bos had het niet zoveel te maken. Ik, bedoel, ik heb wel af en toe hierna een aanvaring met hem gehad. En hij heeft volgens mij ook wel, wel vaak collega's geweld van wat maak je hem nou en dit doe je niet. Maar nee, Ik had het meest te maken met Mayat Hamer en met nee, Jeroen Dijsselbloem. Dat was het, het fractiebestuur, hè? dus de dagelijkse leiding van de fractie. En, en, daar en ook iets met portefeuille, zei ik, dan zei ik er wat over iets en dan kwam weer de portefeuille wat Janine Hennis heeft meegemaakt een paar weken geleden. Ja, het is allemaal zo infantiel. Maar ja, zo werkt het wel in Den Haag. Sappige details verwachten we in dat boekje. Ja, het leest lekker weg, hoorde ik al van twee eentje, mensen die het gelezen eentje. Um, um, Ja, die, die portefeuillezijken is natuurlijk altijd grappig, weet je. Dat je dan op gegeven een gegeven moment een portefeuille krijgt... en dan van de vorige portefeuillehouder voetunt naar je toekomt... en je helemaal voorop de vis uitmaakt. En dat is... Ja, ergens ook wel weer heel erg lagwekkend En, en ja, wat het allerleukste is, gewoon de Kamerleden en de media en, en de strijd om wie je op tv mag. Dat is, nou, het is gewoon een heel gezellig hoofdstuk om te lezen. En ook alle blunders die je maakt en de eerste verwonderingen. Toen ik voor het eerst in de Kamer kwam, ook wel een paar dingen herkennen. Ja, het is denk ik gewoon voor iedereen die iets meer wil weten hoe het gaat en hoe het voelt in Den Haag. Dan gaan we het allemaal dat lezen. Dat mijn leuk boekje, ja. Komt eraan. En Meili Vos, niet meer in de kamer, maar toch weer op de radio. Dus dat gaat ook nog heel goed. Meili Vos, dankjewel, Sievert. We spreken jou volgende week weer. Ciao. Iets over uh, half tien. Hier is Onno Duif Nedewit. Radio 1. Het NOS-journaal. De stad Abidjan in Ivoorkust lijkt snel in handen te komen... van de troepen van de gekozen president Ouattara. In het zuiden van de miljoenenstad patrouilleren Franse militairen... en het vliegveld zou in handen zijn van VN-troepen. Vanmiddag werd er gevochten tussen Wattera's milities en het leger van zittend president Bakbo. Wattera kondigde vanavond een avondklok af. En vanmiddag stelde hij Bakbo een ultimatum van een paar uur. Het aanspannen van een rechtszaak wordt volgend jaar veel duurder. Wie bijvoorbeeld naar de bestuursrechter stapt is dan minimaal 500 euro kwijt... tegen 41 euro voor de goedkoopste zaken nu. Minister Opstelten wil zo de griffiekosten kostendekkend maken. Critici zeggen dat de toegang tot de rechter op deze manier onbetaalbaar wordt. Maar dat klopt niet, zegt Opstelten. Er komen allerlei compensatiemaatregelen. De Ierse banken hebben naast de al toegezegde 70 miljard euro aan noodsteun van de EU en het IMF nog eens 24 miljard extra nodig. Dat blijkt uit de stresstest die de banken moesten ondergaan. De 24 miljard was ongeveer wat deskundigen hadden verwacht. De belangrijkste Ierse banken waren na de financiële crisis al grotendeels genationaliseerd. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1, VNM Today. De hit, hey DJ van de Nederlandse band Go Back to the Zoo. Ze scoorden vele hits hier in Nederland, toerden door het hele land... langs alle grote festivals en zijn ook nog eens de huispunt van De Wereld Draakt Door. En dan gaat het hard. Vorige week stonden ze in Amerika op het South by Southwest Festival in Austin, Texas. Grootste festival ter wereld, bands van over de hele wereld komen daar hun kunsten vertonen. De jongens van Go Back to the Zoo hebben een audiodagboek bijgehouden voor ons. En dat hoor je vandaag in deel 2. Real life on the farm is kinda laid back Ain't much an old country boy like McCain-Hack Early to rise, early to the sack Thank God I'm a country boy A simple kind of life never did Austin, Texas, South by Southwest <laughs> Het grote Amerikaanse festival. We gaan verder waar we gebleven waren. We hebben geslapen. We gaan nu richting Downtown. Het is vandaag uh, donderdag, tweede dag van het Sober -so West uh, Showcase Festival. We hebben gisteren onze eerste optreden gehad. Onze eigen echte showcase optreden. Het ging, uh, ging best wel goed. Het was even een beetje uh, chaotisch. Er is toch allemaal spullen gebruikt. We hadden alleen onze eigen gitaren meegenomen oké, okay. we hadden nog wat stroomproblemen halverwege. De teun viel over de, over de monitor. Ach, ja. Maar dat werd wel aardig subtiel opgelost ja. en we kregen goede reacties van de mensen in de zaal. Even kijken hoe het met onze manager gaat. Amy, hey manager van Go Back to the Zoo. Hi. Hi, gaat het met jou? We gaan de zaken? Goed, vertel eens wat over de zaken hier op zouden. Uh, er zijn heel veel interessante mensen die we uh, onze shows proberen te krijgen. Allemaal uh, Duitse wat leuke Duitse boekers ontmoet. Zo gezellig. Lars, right Bram. Uh, Waar zijn uh, we? Uh, we staan voor het podium, Bram, bij de strokes. Dat is gestoord. We love you! Thank you let's do this guys. De ook hadden het weer goed voor elkaar met het uitzicht over Austin. Neergaande zon, vuurwerk. Maar voor Goldberg de to the Zoo was dat niet het enige feestje die avond. Lights, wat hebben we net gedaan? We zijn asociaal voorgedrongen in een hele lange rij voor een hele bijzondere party... met allemaal hippe en sexy me mensen en vooral meisjes. En waarom zijn we hier? Omdat de Cold War Kids straks gespeeld spelen een behoorlijk goede band. En het is een behoorlijk exclusief feestje. We hebben we heel ordinair voorgedrongen, Heel veel ruzie gemaakt in de rij. Het voelde heel erg... Uh... Het voelde slecht. Maar nu we binnen zijn is het schuldgevoel van ons afgevallen. En kunnen we gaan genieten van een hele mooie avond. Wat zeggen ze dan in Texas? Weet ik niet. Goedag hey, Lars. Kentucky Fried Chicken. De biertjes begonnen hun tol te eisen. We wilden terug naar het hotel. Niet dat het niet gezellig was. Kas, deze gaat naar ons hotel. Wat? Het is yellow, Het only yellow, is only yellow. yellow, yellow if puur. Het is puur. Het is puur. Hij is puur. Het is een andere. is Het is Yellow route only. Like yeah, yeah but what's on? the yellow route? It's like man, y'all don't know where y'all staying in. Yeah, it's <laughs> like Hampshire, what's the hotel? I don't know. I don't, I'm not staying there. <laughs> sure. Yeah, I recognize some of these faces for sure. Okay, now. Where I can take you is yes, I can take you to Microtel, I can yeah, take my yes, Marriott, hotel, Marriott, hotel. Hotel. you to Courtyard Marriott, Travelers Hotel, Microtel in is gelukt. Uh, guys, fasten your seatbelts please. We're in the taxi. We hebben meestal niks meer aan elkaar te vertellen op zo'n laat uur. Dus verzinnen we maar een verhaal. Ditmaal Lars. Lars interviewde mij over een zogenaamde wedstrijd die ik had gevoetbald. We hebben natuurlijk een hoop kansen gekregen. Niet elke kans benut, moet ik zeggen. Uh, als je nu uh, terugkijkt op de wedstrijd, ben je dan uh, tevreden over, over, over het eindresultaat? Ja, ik ben wel tevreden, ja. En die rode kaart van, uh, van Huppelepup, uh, hoe heet die ook weer? Huppelepup. Dat is goed. Nee, nee, nee, die uh, dingetje. Ja, ja, dingetje en hup. Had, had, had, had ze, had ze, had ze, had ze geen rood. Je had, <laughs> het was toch een dingetje. Nee, nee, nee. Ja, dingetje en huppelup. Dat is eigenlijk overbodig. Een nee, -e kaart. Nee, oh, ja, ik, ja, ik vond eigenlijk ook dat overbodig een kaart had moeten krijgen. Tijd om te gaan slapen, geloof ik. Thanks so much. Guys, a good night and a good day. Ah, thank, thank you so care. much. Bye-bye. We'll see you guys dit was deel 2 van South by Southwest. Nog één deel en dan krijgen jullie een goed idee hoe wij het hebben gehad. Doegies. Foto's van Go Back to the Zoo in Austin en een uitgebreide versie van dit dagboek... dat kan je allemaal horen en zien op bnn Ondertussen ziet het er naar uit dat Nederland ook mee gaat doen... aan de handhaving van de no-fly-zone in Libië... Dat heeft de Tweede Kamer zojuist besproken. En uh, dat betekent dat de Nederlandse F-16's raketten meenemen, maar geen bommen. Zo wordt het volgens mij geformuleerd. Shalal Vitori, uh, uh, jij bent uh, Libiër. Um, het debat is nog steeds gaande. Zit jij uit te volgen? Ja, zeker. Hoe kijk je daarnaar? Uh, nou, ik kijk dat natuurlijk uh, vol interesse naar. Um, ik ben een, uh, een Nederlandse Libiër. Mm -hmm. um, <coughs> En uh, ik heb er dusdanig veel interesse in dat ik uh, ja, alles uh, heel nauwkeurig uh, beluister en bekijk. Ja, je zegt uh, het heel zakelijk en nuchter, maar een groot deel van je familie woont daar nog. Het is, ja. uh, het is jouw ja. geboorteland. Ja. En dan hoorde je net al eventjes uh, onze Seward, die ook het debat heeft zitten volgen, zeggen... Ja. ja, ze zit er een beetje ongeïnteresseerd bij. Het boeit ze eigenlijk niet. Ze zijn al lang akkoord dat er ook, nou ja, in ja. ieder geval meegevlogen wordt om de no-fly-zone te, mm -hmm. uh, te, te behouden. ja. Um, Prikkelt je dat? Ja, zeker. En dat is, ook de dat is voor mij de stimulans ook om, om, om aan dit soort uitzendingen mee te doen. Is om aan te geven um, ja, wat voor gevoel in Libië heerst. En waarom het juist zo belangrijk is dat ook Nederland meehelpt. Dat heel de wereldgemeenschap meehelpt in wat er gaande is in Libië. Want uh, de Libische bevolking die heeft 42 jaar geleden onder een uh, hele heftige dictator. Mm -hmm. En zij geven nu de roep uit naar de buitenwereld om hulp. Uh, zij kunnen via de sociale media die het tegenwoordig is zien hoe het, hoe het in het Westen aan toe kan gaan en dat willen ze graag ook en ik vind dat wij als Westen hebben wij ook de plicht en wij, geef ik aan, ik reken mezelf daar ook onder wij hebben de plicht om, om, om aan die roepen uh, uh, om daar een antwoord op te geven mm. omdat wij al heel lang uh, wij hebben ook van Libië geprofiteerd wij zijn in het Westen ook heel goed om, om van de derde de wereldlanden te profiteren mm. en uh, en Libië heeft ook heel veel bijgedragen aan de Nederlandse economie. Maar, maar vind je ook dat, dat, dat we dat dan voldoende doen? Steunen we de opstandelingen, steunen we die voldoende? Nee, ik vind dat dat, dat dat beter kan. Allereerst mis ik de diplomatieke steun waar het allemaal om moet beginnen. Tot nu toe heeft Frankrijk heeft aangegeven dat wij accepteren de nationale raad accepteren als zijn de, de echte vertegenwoordigers van Libië. Maar uh, die erkenning, die, die erkenning die mis ik nog in andere landen en ook in Nederland. En ik denk dat het daarbij eerst moet beginnen... voordat je kan spreken over hulp aan de burgers. Je moet hm. ze eerst accepteren voordat je ze kan helpen. In uh, Libië gaat die strijd nog uh, voort. Um, ja. Wanneer heb je voor het laatst contact gehad met je familie? Uh, we hebben contact gehad uh, uh, een dag voordat de bombardementen... Uh, van Gaddafi op Benrazi hebben plaatsgevonden... Hm. Maar de familie, Mijn familie woont allemaal in Benghazi. Um, en na, die, na de bombardementen die het regime van Gaddafi hebben uitgevoerd... zijn de lijnen helemaal plat en is er geen verbinding meer mogelijk. Mm -hmm. Dus dat is ondertussen uh, ja, bijna een week geleden. En in een week kan veel gebeuren. Maak je zorgen? Ja, zeker. Uiteraard. Het zijn toch mijn familieleden mm -hmm. uh, waarvan ik weet dat ze in een gebied wonen... waar hevig gevochten kan worden en ook wordt... Uh, we krijgen meerdere malen via nieuwszenders te horen dat er ook infiltranten van het regime van Gaddafi het land uh, of de stad binnenkomen en om zich heen gaan schieten. Dus in dat opzicht uh, zorgt het voor heel veel onrust, want we weten niet hoe het met ze uh, gaat. Jouw familie heeft uh, zelf uh, te maken gehad met de onderdrukking van Gaddafi. Ja. Je zei het al eventjes, je vader heeft twee jaar in de gevangenis gezeten. Daar is toen ja. ontsnapt. Jullie zijn toen naar Nederland gekomen met het hele gezin. Ja. Uh, de rest van je familie heeft 18 jaar gevangen gezeten. Ja. Doet nu mee aan de strijd tegen Gaddafi. Ja. En jij zit hier. Voel je ja. je niet machteloos? Ja, ik voel me zeker machteloos. Um, alleen uh, uh, voor, voor mij is het enige wat ik kan doen... Is, is, is, is, is de steun bieden en mensen juist hier te stimuleren... om ook die steun te geven en op die manier mijn bijdrage te geven aan, aan wat er gaande is in Libië. Maar ja, wat kan je doen? Nou, ik kan, uh, de, wat ik probeer te doen, is de bewustzijn te vergroten. En ik hoop dat dat ervoor kan zorgen dat de politiek uh, hier misschien naar luistert mm -hmm. uh, en op den duur ook daar antwoord op kan geven. Want het is belangrijk, kijk, in Libië is het nu de, de burgers komen eindelijk voor zichzelf op tegen een dictatuur. Uh, alleen dat kunnen ze niet zelf doen. En ze hebben meerdere malen aangegeven, wij hebben de hulp nodig. Nou, en dat is een aantal keer is die Vraag beantwoord, door voornamelijk de coalitie... bestaande bestaan uit Amerika, Frankrijk en Bretagne en Engeland. Uh, toen uh, hebben we kunnen zien dat de, de burgers van Libië... ...want zo noem ik ze de echte burgers van Libië... ...die hebben toen progressie geboekt. En nu is er sinds twee dagen is, uh, daar wat minder... ...zijn ze wat minder actief in geweest. En dan zie je gelijk dat Gaddafi... Terug opkomt. Ja. Omdat hij simpelweg de, de, de materialen hebt, ja. heeft. De geweren die ja. de bevolking niet heeft. Ja, je doet een heel correct uh, feitelijk verslag van wat er gebeurt. Uh, is jouw vader ook zo kalm? Eronder? Ja, kijk, wij zijn uh, wij wij hebben geleerd. Uh, wij, wij zijn zelf een familie die heel veel heeft meegemaakt. Uh, om het verhaal goed te vertellen, wij, wij zijn. Uh, in Libië um, is de familie van mijn vader opgepakt omdat ze politiek actief waren. Mm -hmm. nou, toen zijn ze vrijgelaten. Vervolgens zijn ze opgepakt en levenslang veroordeeld. Gevangenisstraf. Nou, zoals u correct hebt gezegd is mijn vader uh, in een gevangenis. Hij was militair, was captain van de luchtmacht. Die is in een aparte gevangenis uh, terechtgekomen. Uh, na twee jaar is hij ontsnapt en zijn we hier gekomen. Waarna hij is genationaliseerd. Uh, en voor, de rest van de familie heeft 18 jaar lang in de gevangenis gezeten. Mijn opa is daar overleden. En na 18 jaar zijn ze vrijgelaten met, met de mededeling... Nou, wij hebben geen bewijs tegen jullie. Ja. Nou, dat heeft er in de loop van de tijd heel erg voor gezorgd... ...dat wij heel goed onderscheid kunnen maken... ...van wat er belangrijk is in het leven en wat niet. En de hoop op, op dat het altijd goed gaat komen. Want dat is voor ons heel belangrijk. Wij hebben 18 jaar lang de hoop gehad van familie die in de gevangenis zit. Wij hebben de hoop dat het met hen goed gaat komen. En, en dat, die hoop hebben wij nog steeds... Um, dus en daardoor ik... eigenlijk door die ervaringen ben je ook in staat om kalm te blijven en feitelijk te blijven en niet precies, te emotioneel precies. te worden, bedoel je? Nou ja, emotioneel ben ik wel, alleen uh, dat probeer ik zo min mogelijk naar de buitenwereld verhaal, ja. uit te spraken. Nou, um, je zei het net, vatten het al even samen, het ziet er niet naar uit dat Gaddafi uh, wijkt. Uh, ja. Denk je dat hij zich doodvecht? Ik, ik denk dat hij, uh, dat, dat hij niet zomaar uh, uh, zich over gaat geven. Ik denk dat hij net zo lang doorgaat totdat uh, ja, hij gedwongen wordt. Om, om, om, ...om weg te gaan. En ik hoop zelf, en ik heb dat al eerder gezegd... ...ik hoop zelf dat hij niet doodgaat... ...maar ik hoop, en dat, dat, is, dat hoop ik uit de ziel van mijn hart... ...dat hij gepakt wordt en dat hij uh, door de, in de ICC... Internationaal Criminal Court, berecht gaat worden. Want ik vind voor hem, ik vind de dood niet genoeg. Ik vind dat hij gestraft moet worden voor zijn daden. En echt moet lijden voor datgene wat hij 42 jaar, 42 jaar aan Liebesbeholking heeft gedaan. Dank je dankjewel. Ja, dit is Radio 1 VNN Today. Dan slaan we het blaadje om en dan gaan we het hebben over muziek. Muziekblad Oor bestaat dit jaar namelijk 40 jaar. En de man die ooit op het idee kwam om Oor op te zetten, komt morgen met een boek over zijn kindje. Zo mag ik het toch wel zeggen? Ja, dat mag je zeggen. Ja, keihard en swingend heet het boek. Barend Toet hoor je. Welkom. Uh, wat een boek zeg. Ik heb het gelezen. Uh, moest het er allemaal uit? Nou, ik heb er lang genoeg over gedaan om het, om het gestalte te geven. Ja, ik denk dat ik nog één keer terug moest. Het zit bom en bom vol met anekdotes, ontmoetingen, popfeitjes, muziekfeitjes. En het spat vooral uiteen uh, van muziekliefde. Dus het is een genot om te lezen. Maar we gaan het maar eventjes samenvatten, want het is radio. Dus we hebben niet 24 uur de tijd. Um, maar even samenvatten met muziek. En we dachten, neem een aantal platen mee waarmee we de geschiedenis doorkomen. Zullen we gelijk beginnen met, uh, met de eerste? Ja. We get around my generation my generation Ik mag er natuurlijk nooit doorheen praten, maar goed, ik doe toch. The Who, uh, My Generation, 1965. Ja, de early days. Het verhaal begint uh, zes jaar voordat uh, het eerste blad gedrukt werd. Want je komt niet zomaar op zo'n idee. En uh, ja, dit was uh, het moment of de... De periode waarin uh, voor mij duidelijk werd... dat die popmuziek uh, toch wel iets meer betekende... dan alleen maar leuke dingen om op te dansen. Ja, ja dat, ik las ook in je boek dat een van de studenten... Die, die bedacht dat er een muziekblad moest komen... dat het ook vooral een uh, weerspiegeling moest worden... van wat er politiek, sociaal ook leefde bij de student. Dat is nogal Ja, Dat was het credo van Rolling Stone. Uh, die zeiden van. Uh, wij willen, wij willen de student. Eh, er was ook een hele studentenbeweging, dat moet je er wel bij begrijpen. Ja. Eh, die willen wij... En, en die werden niet geïnformeerd over wat hun interesseerde. Dus er was een vacuüm, dat moest opgevuld worden. Ik denk dat wij iets eh, bescheidener in onze doelstellingen waren. Maar het waren wel... Voor, in ieder geval een gedeelte waren het studenten die met het blad begonnen zijn. En niet zomaar praten over muziek. Nou, mijn idee was dat de muziek zo... Nadrukkelijk verbonden was met maatschappelijke betrokkenheid. dat dat kwam automatisch wel aan de orde. Hm. Waarom wilde je eigenlijk dat blad gaan maken? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat. Eh, mij. Eh, ik, ik werd bevangen door een bepaald soort opwinding bij die muziek. En dat was ik lang niet alleen. Dat was dat, ik ben een aardige representant van de doelgroep. En die opwinding die was zo hevig. Die moest zich, die moest een weg naar buiten vinden. En, een soort eh, therapie? Nou nee, meer zendelingendrift. Ja, ja. <laughs> He, wij waren, politieke wetenschappen was toen de opmaat om journalist te worden. Want er was nog geen school voor de journalistiek. Mm -hmm. Dat was ik eigenlijk wel stilletjes van plan om dat te gaan doen. Dus... En je ziet prachtige voorbeelden van bladen in het buitenland. En dan denk je, waarom hebben wij dat niet? Dat moeten wij ook doen. En dan kom je uh, in, een, in, een, uh, nou ja, in een wereld waar nog niemand ingestapt is... namelijk de popjournalistiek. En dan kom je dus in één keer bijvoorbeeld een Frank Zappa tegen... waar je gewoon op afstapt als beginnend journalist. Trillend als een riet. Ja? Dat is een grootheid toen al, op dat moment nou, al. Nou, ja, ik, ik echt onderscheid maken tussen hoe vaak je in de top 10 had gestaan en zo. Dat deed ik allemaal niet, maar... Ik zag Sappa wel inderdaad als een uh, belangwekkende artiest. En uh, mezelf als een onbeduidend studentje. Dus uh, dat, dat was toch wel een... De afstand was maar een meter. Maar in, in, in termen van wat ik, waar ik op doorheen moest stappen om dat toch te doen. Maar kennelijk zit dat in mij. We gaan door in de tijd. If wrong, young people speak in their minds, Buffalo Springfield, For What It's Worth, 1969. En dat was dan vlak voor de start van OOR. Um, uh, muziek met een boodschap. Ja, eigenlijk wat je hier hoort is eh, aan de ene kant... young people speaking their mind. Maar in de rest van de song staat er wel een meneer met een geweer. En die zegt, eh, je moet wel uitkijken wat je allemaal zegt en doet. En het was dus de, een voorbode, zou je kunnen zeggen... van eh, de clash tussen progressief en conservatief. Mm -hmm. Met name in Amerika. Maar het was... Een, het, het was misschien een teken dat eh, dat hele optimistische van My Generation... dat dat toch wel zijn langste tijd had gehad. Muziek met een boodschap, met inhoud, dat, uh, dat was wel eens wat anders. Dat is misschien nu denk ik ook weer wat anders. Maar het was ook de tijd dat er heftig rock'n'roll was. Het was ook de tijd dat er een student medicijnen... maar misschien moet je me corrigeren... zo slim was om een gat in zijn voorhoofd te boren met een en dekker... En dat deed hij omdat hij dacht dat hij dan sneller high werd. Wel met een speciaal klein boordje. Ja, ja, maar toch niet heel slim natuurlijk. Maar was het zo rock'n'roll ook bij jullie op de redactie? Nee. Nee? Nee, nee, nee. nee. Je had Provo en, en Bart Huggers waar je het over hebt, was uh, een een, lid, een heel experimenteel lid van de Provo-beweging. Ja, en daar werden, daar werden veel meer grenzen opgezocht. Kijk, het was wel een periode, 65, 75, waarin allerlei grenzen werden opgezocht. En dit was er één van. En het was misschien wel een. Kijk, als hij gelijk had gehad, was het een hele economische gedachte <laughs> Een stuk goedkoper, ook vooral, ja. Een tijd voor een van je helden. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep it doped with religion. Krijg je weer kippenvel? Valt het wel mee? Ik vind dit uh, een van zijn beste nummers. John Lennon, uh, Working Class Hero, 1970. Uh, toen je met oor begon, las ik, had jij eigenlijk gehoopt dat je John Lennon en Bob Dylan mocht gaan interviewen, jouw grote grote helden? Niet gelukt, hè? Nee. Nee, niet alle doelen die je in je leven stelt, die worden gerealiseerd. Ik nee. eh, bedoel, zo concreet was het dan ook weer niet... maar het waren wel de mensen waarvan ik dacht... die zijn intelligent... die stappen misschien wel een beetje beter hoe de wereld in elkaar zit... dan ik het zelf doe. Ze zien er goed uit. Niet onbelangrijk? Ze manifesteren zich. Kortom, dat waren role models. Dat ja. waren mensen waarvan je dacht, dat wil ik ook wel. En in de slipstream daarvan... Dan wil ik er ook mee praten. En dan wil ik aan anderen vertellen wat ze te vertellen hebben. Ja, en toch is dat een tijd waarin je toch dichter bij sterren kwam dan je nu nog kan. Het is nu onmogelijk. Je moet in een hotel aanschuiven. Dan krijg je een interview, denk ik, van twee minuten. En dan is de volgende alweer aan de beurt. Zo zat je bijvoorbeeld tegenover, nou, ik denk toch ook wel een held voor je en voor velen... David Bowie. Dit is hem met uh, Heroes. Ja, in, uh, in je boek schrijf je namelijk over hem. Uh, we waren vrijwel even oud. Misschien schiep het een band dat we elkaar zo dicht op de hielen... of wellicht had het met overeenkomst in onze opvoeding en opleiding te maken. Hoe het ook zij, ik voelde me net zo op mijn gemak bij, me, bij hem in levende lijven... als ik me bijvoorbeeld met iemand anders zou voelen of een goede vriend. Ja. Ja, het was een hele relaxte jongen. Geen pretenties. Dat was trouwens sowieso... Ik geloof dat wat nu zijn die sterren zich bewust... Van hun status, ik bedoel, in de voetballerij kreeg je op een gegeven moment de patatgeneratie en de jongens die daarvoor zaten, die hadden nog een sigarenzaakje... en de mensen die daarna zaten, die reden opeens in een Maserati. Dat is in de popmuziek ook gebeurd. Dat in het begin die, la, die hadden geen eh, verbeelding in termen van van ik sta hoger dan jij op de sociale ladder of iets dergelijks. Dus dat was al die gesprekken waren in principe eh, iemand die geïnteresseerd is en iemand die er best over wil vertellen. Was je eigenlijk, dat zeggen natuurlijk veel mensen... dat zeggen ze ook over voetbaljournalisten... dat je eigenlijk popster, rockster had willen worden? En dan uh, maar zo dicht mogelijk bijkomen? Ik stond, dat, dat is een, een, een bekend thema... ik stond wel toen ik 17 was... met een uh, tennisrecord Jimmy Hendrix na te doen voor de Spiegel. Ja. Dus in die en als ik ging dansen... dan werden er ook altijd muziekmakende gebaren gemaakt. Dus ja, dat, als ik muzikaal was geweest... Dat ik dat graag gewild, ja, natuurlijk. Een van je opvolgers, dat is ook te lezen in je boek... die, die, die raakt wel zeer bevriend met Neil Young. En overnacht daar een keer en misschien wel iets te close... om daar nog journalistiek onafhankelijk van te blijven. Wat vond je daarvan? Nou, ik denk dat hij uh, zijn grenzen. Ik, ik geloof dat hij de journalistieke grens behoorlijk in de gaten gehouden heeft. Er staat ook in het boek dat hij heel veel dingen die hem verteld werden... in die wat persoonlijke sfeer, dat hij die, die nooit gebruikt heeft... Zou je het zelf doen? Bij iemand blijven slapen? Ja. Nou, ik ben bij worden. Steve Stills in een stoel in slaap gevallen. Ik bedoel, dat is toch bijna hetzelfde. <laughs> Nog eentje. En dit werd uh, de periode dat het toch allemaal iets wilder en wat ruiger werd. Was het uh, bij jullie ook een beetje, of niet? Nou, dit was een jaartje nadat de, de punk-tsunami ons uh, had overvallen. En uh, dat werd... Dat was echt een schisma. Dat was een, een, een uh, muziek waarvan ik zelf overigens eerlijk moet bekennen... dat ik het in eerste instantie helemaal niet begreep. Het was eigenlijk het eerste moment dat, uh, dat ik zo oud was geworden... dat ik zelf als een autoriteit uh, bekeken werd. En dat er dus weer een nieuwe generatie tegen de deur kwam. Je werd eigenlijk ingehaald. Ja. Je werd ingehaald. Nou, we kunnen nog eindeloos doorpraten. Helaas laat de tijd dat niet meer toe. Het boek Keihard en swingend van Barentoet Toet ligt vanaf morgen in de winkel. En komende maandag is er in Paradiso een groot verjaardagsconcert voor oor. Met onder andere Céla Sou, LMA Race Track, Betty Soveert en Ernst Jans. Um, en dan was langs de lijn hier zometeen met Jeroen Stomporst. Bare Toet, dankjewel voor je komst naar het studio. Fijne avond nog.